Als de microfoon aanstaat, zeggen we wat. Laten we eerst dit even uit. Daar, daar zijn we weer. Daar zijn we hoorbaar? Volgens mij wel. Ja, hè. Ik zie wel het een en het ander uitslaan. Oh, die is niet goed. Goedenavond, allemaal. Ja, ja dat ben je zeker. Ja, ja, ja. Daar zijn we weer, dinsdagavond met WOWOD Radio. En Guus en Arwen, die zijn er ook bij. En, uh, nou, vooral Arwen hoor. Ik ben er niet zo bij. Ja, Guus, Guus is, er maar, is er niet zo bij. Proef en, uh. en ik kijk hier uit over uh, een hele verzameling uh, allerhande gedroogde blaadjes. Nou hier kunnen we nog weken mee doorgaan hoor. Want ik denk ik neem maar een greepje mee. Hier kunnen we nog weken mee doorgaan. Ik heb zoveel kruiden waarvan waarvan beweerd wordt of waarvan gezegd wordt of waarvan beschreven is dat mensen dat rookten of bij allerlei rituelen als rook gebruikten. en het wordt steeds interessanter om daar een beetje een kijk op te krijgen wat, wat is nou te roken en wat is nou niet te roken en bij sommige dingen blijkt dus bijvoorbeeld het zwarte bessenblad dat kun je beter zo half gedroogd te roken dat brandt namelijk als een tierenlier op de een of andere manier, als je het echt droogt. Als je het echt gedroogd zou hebben, dan steek je het aan en paf weg. En er komt dan echt een lekkere zwarte bessen smaak vanaf. En dat is toch wel apart om zo'n walm zwarte bessen smaak in je mond te krijgen. Dat viel me eigenlijk heel erg op. Is dat een struik? Een zwarte bessen, ja. Net zoals een rode bessen, maar dan met zwarte bessen. Het is dus niet de Amerikaanse bolspest, hè? Nee, nee, nee, nee. Die heeft ook zwarte best. Die heeft ook zwarte best. Ja. Kun je overigens ook gebruiken. Maar dat is weer anders. Nou, ik, sommige ruiken erg uh, apet. Sommige ruiken een beetje afstotend. Ja. Dat is best met het creëren van parfum, hè? Dat, ja. zeg maar, dat... Sommige aparte onderdelen zijn misschien eigenlijk helemaal niet lekker. Maar juist het mengsel van verschillende stoffen uh, ja, is, maakt het dan uh, bijzonder. Eduardo zei vandaag ook van uh, we moeten eigenlijk gewoon een hele dag puur met allemaal mensen die gewoon graag willen roken. Maar eens is even kijken wat er allemaal is. Dus die is allemaal grote bossen aan het plukken van alles en het heel mooi aan het drogen. Oh ja. En sommige dingen ook aan het fermenteren. Want ja, dat kan bij sommige dingen ook. Ja, ja dat is ook voor de smaak belangrijk. Ja, want dan heb je een soort bacteriële omzetting in mm -hmm. die planten. Mm -hmm. Het is al. Ja. <laughs> ja, we moesten stil zijn, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Nee, nee, nee, is goed. Uh, daar gaat het inderdaad over. Maar uh, sommige mensen zullen natuurlijk wel. Uh, <coughs> Deze... Er zit er in ieder geval eentje bij, Jeroen, zal ik even waarschuwen. Die kun je beter aan het einde proberen. Dat staat NEPETA op. Die, die kun je, oh, ja, je beter aan het einde proberen. Ja, nou. Die kun je beter aan het einde proberen. Sommige mensen zullen dat... wel inmiddels begrijpen hoe, uh, waar deze interesse vandaan komt. Uh, toch? Ja. Dat, uh, dit gaat uh, ook... Uh, ...over het zoeken naar een soort van medium... ...wat kan dienen als drager... ...voor de cannabis... Van, ...om een jointje te kunnen roken... ...zoals veel mensen dat graag doen. Dus, het leuke is, er zit bijvoorbeeld... ...die, die honstraf, bijvoorbeeld... ...dat is tegen longklachten. Dat vond ik okay. toch wel grappig om dat dan te roken tegen longklachten. Is er nou eentje waarvan je zou zeggen... ...dat is het goede om mee te beginnen? Ja, die zwarte kerst, die, of die zwarte best, die is wel het lekkerste. Ribus nigrum. Oh, je moet daar uh, Nee, dat, dat is dat is dat is de allerlekkerste. Die, is, die moet je echt. Maar dan komen ze van boven naar beneden, want dat, die ruikt wel erg sterk. Ja. is dus die mag ruiken. Is dat ook niet? Ja, ja. daar heeft Red het ook al over. Het blad okay. van Ribus. Ja. Nou. Uh, wat een mooie pijp heb je. Het is jammer dat er geen webcam nog is. Maar nou ja, je kan het proberen, want ik heb natuurlijk dat programma. Oh nee, dat staat. Nee. nee dat gaan we da dan laten. Dat niet. moeten we een andere keer doen. Maar het is een hele mooie. Het ziet eruit als een berg. Het is een berg. Okay. Hier waar het witte gebouwen, over zijn. Heb je ook gelacht? Ja, dan nou moet je even opletten. Er zitten vochtige of zachtere stukjes in en zo. Ja. Je moet het een beetje een goede mix maken. Dit is zo'n zachte stukje. Oh ja. Okay. ja dat hebben, we hebben namelijk flink geëxperimenteerd. En... Ja, mensen. Terwijl vorige week stak ik nog een mengseltje op. Ja, en, die was en, uh, apart. Joh. Nou hoorde ik echt alleen maar van gaaf. Ja, maar wat was het dan? Nu. Wat was het? Dat jullie zelf. Maar het is natuurlijk ook veel leuker om zelf een nou, dus beetje heb... iets te proberen ja en te drogen en te maken. En dan bij de winkel wat te kopen en dan af te kraken is eigenlijk wel veel leuker. Ja, maar ja, nou, we, nou, we hebben ook een hele mooie berg voor Baskem. Dat, dat is hartstikke lekker. En Lobelia inflata ook heel ja? erg lekker, maar Lobelia inflata dat werkt zelf ook. Dus dat, dat is niet zo handig om dat ergens mee te mengen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Want die Lobelia inflata die zorgt echt dat je ook geen zin hebt om te roken. Oh, oké, okay. op zich heel gezond dus. Jawel, maar op een gegeven moment vind je die lobelia dan toch lekker. Toorts, Koningskaars, ja. stalkaars. Ja, Ja, maar dat is wel zeldzaam. Dan moet je niet. Uh... Ja, maar daar heb ik een hele velden van oh, voor ja? staan. Koningskaars, toch? Nou, ja, dat ja. is toch. Dat is uh, helemaal niet slecht, mensen. Nee. Ik ben bang dat.. Uh... Eduardo hey, draait er checkies van. Als, als dit zo doorgaat, dan uh, ligt meneer Klink de hele zomer wakker uh, in zijn tent. Van, wat moet je nou hele weer lijst doen? te maken wat je allemaal niet <laughs> kan roken. Komen er ook nog naast die 168 paddenstoelen, komen er ook nog 500 kruiden ja. <laughs> en, en andere struiken met blaadjes een op, idee, op de lijst. God, die verbaskem is die toorts dus hè, wat daar staat. Ah, Oké. Okay. Dus smaak... die komt ook nog aan de die, die, ja Die hebben we nu niet oh, die hebben we, Want die ja. zijn we namelijk een heel mooi fermenteringsproces mee aan doen Ik wil hem ook wel hm? proeven Welke proef je nu? Hoor? Dat is deze. Dit is die, uh, die ribus. Die is gewoon goed best. te roken Ja die is uh, goed te doen En je moet bij die ribus alleen zorgen dat die dus ja, Een soort van half vers is Hoe moet je dat zeggen? Ja. Als je die te ver droogt, dan heb je echt een vlammen. <grijg> ja ik snap het. Het is nog ietsje te groen, maar het smaakt wel ja. alsof je bij maar, de truc is dus, maar de truc is dus net om hem de, precies op de goede manier ja. dat het vocht en. Ja, ja precies. Lobelia en Flata kan ook verslavend werken, dat klopt. Oh. Nou, dat, dat is natuurlijk alleen maar goed. Op... Nou, ik ben drie kwartier oud geweest vanmiddag van Lobelia <laughs> en Flata. <laughs> <en> <truim> dus, ik dacht, die en neem de ik even niet mee nog. Zou dat zeg maar, is dat. Zou het een bak, bak niet verslavend zou zijn? Zou het dan net zo lekker zijn? Ik een nicotinevrije tabak eigenlijk? Of? Ja. Ja? He? Vast wel. Toch? Want dat vraagt me eigenlijk af. Van... Nicotine lost in ieder geval op in water. Dus ja. je zou het. Je, theoretisch kun je je voorstellen dat ze net als die blaadjes van de coca zonder cocaïne voor de Coca-Cola, dat ja. je iets met tabak uithaalt. Waardoor, ja. Want er was toen zo'n. Uh, koffie doen ze dat ook? Nee, en er was toen ook zo'n uh, schandaal over de tabak. Dat, toen dat bleek omdat de tabaksfabrikanten die heel hadden altijd volgehouden dat. Uh, zij uh, het was een natuurproduct en ze hadden geen invloed op het, de nicotinegehalte. Ze kon zo het vaststellen. Ja. Totdat bleek dat ze dus door in wezen te spoelen met een soort oplossing van eerdere of andere tabak ze wel degelijk invloed hadden op het nicotinegehalte. Ja. Ja. En dat ze daar ook gebruik van maakten. Maar ik snap nog steeds niet hoe dat werkt. Hè. Die tabakswet, ik heb er eindeloos over na zitten zoeken en dat... Op het ene moment hebben ze het over rookwaren. Dit zijn dus ook rookwaren, zou ik zeggen dan. En dat kan er niet, maar bij die tabakswet staat nergens omschreven welke tabak het specifiek is. Dus misschien dat dret iets kan vinden, maar ik uh, heb niks kunnen vinden. Ja, je, omdat je hebt verschillende tabaksfamilies misschien ook. Ja, en ik heb een tabak uit Australië bijvoorbeeld, die gewoon uh, erg goed te roken is. Hij is wel iets zwaarder als de gemiddelde tabak, maar... Daar zou je van leren, zei mijn vader altijd. Dus ja, die... ja nee, maar echt, daar rook je geen twee checkjes van op een uh, uur of twee of zo, weet je mm -hmm. wel. Want dan denk je echt van nou, dan gaan we even wat doen. Uh. Ja. Ja. <laughs> dus ja, ik weet ook niet hoe dat zit. En dan heb je ook nog uh, Nicotiana Rustica, de zogenaamde boerentabak. Nou, zou zeg maar. Die kom je normaal. Is dat in de tabakswet ook omschreven? Het staat alleen maar tabak, hè? Tabak en rookwaar wordt het genoemd. Tabak en rookwaar. Ja. Hmm. En dat zou dus technisch gezien ook over cannabis kunnen gaan rookwaren. Ja, maar ja, maar ik had bedacht van weet je wat natuurlijk is? Omdat de cannabis verboden is, kan die daar eigenlijk niet onder vallen. En dat is natuurlijk dat, ja. dat zou wel eens heel goed kunnen. Dat dat het verschil is in de zin van eigenlijk op het moment dat ze de tabak zouden verbieden om te roken, daarmee doen ze doen ze eigenlijk een soort legaliseren. Hier zit tabak in trouwens. Wat bedoel je dat precies hoor? Dat snap ik niet dan dan erken je het dat het erbij hoort als regel. Dus door, door te stellen van nee, het is gewoon een illegale substantie, dus kun je ook niet meer omschrijven dat het bij een wet wel of niet erbij hoort. Nee, Want dan klopt, zou je inderdaad. het eigenlijk, dan houdt als ze zou zeggen, je mag in de horeca geen cannabis meer roken, mm -hmm. daarmee impliceer aan de andere kant van de Dat het wel ergens dat is het anders thuis mag. dus wel mag, ja. of uh, weet ja. ik waar. Dus mm -hmm. daar zeg je niks over. Als mm -hmm. dus je zegt, dat is helemaal verboden, of, uh, of je mm -hmm. zegt niks. Mm -hmm. Melasse? Ja, dat zit uh, in die uh, shisha waterpijper Het okay. is dus een beetje ja honingachtige substantie, zou ik maar zeggen. Nou, dat is natuurlijk een, een, een ding waar tot nu toe uh, veel mensen waarschijnlijk met die kruidenmengsels nog niet op zijn terecht gekomen. Dat dus uh, de tabak heeft sinds uh, Columbus daar uh, kennis mee maakte. Ook natuurlijk voor zeker vanuit het westen toen een enorme evolutie meegemaakt. Ja. Ik had het straks even over die Virginia tabak. Maar dat was echt een soort doorbraak voor de tabak. Eh, omdat het opeens zo lekker werd. En ja, dat ook de manier van snijden alleen al is heel bijzonder. Snijden, de bewerking. Ja. Maar wat ik me dan nog afvraag is dat natuurlijk deze wet is uh, uiteindelijk uh, op de tabak die, zoals die nu wordt verkocht. Uh, eigenlijk toegespitst met, met hè, ook met alle gezondheidsrisico's die daarbij horen, met die industriële tabak en die sigaretten en zo. Dat, uh, ja, hoe ziet dat met, met gezondheidsrisico's, met, met bijvoorbeeld echt wilde tabak, met dus niet gesausd is en, en niet allemaal toevoegingen en dus. Gewoon... Nou, er was iets met uh, een radioactief component, maar dat weet Red altijd. Ja, en dat komt vanwege kunstmest komt dat in tabak, waardoor dus tabak eigenlijk slechter is. Als dat het zou zijn zonder kunstmest. Ja. Maar, maar stel dat je het nou echt biologisch zou kunnen telen. Die, dat dat nou, kan. En, ja. en, en, en zonder. Dat industriele... kun je ook kopen trouwens. Ja, dat bestaat van ja. Indian Spirit. Mm -hmm. Dat zijn uh, die pakjes check. En dan niet die die hier in Nederland verkocht worden. Die maar zo in zo Duitsland beter, hebben ze die Beetje Beige zijn, ja. maar die zijn dan zo, zo steenrood. Roodbruin. En die is ook. Echt bio aangebouwd. Ja. Die wordt hier niet verkocht, in Duitsland wel. Ja. Die zijn er met dat soort dingen soms wat, uh, wat meer daarop uh, gefocust. En uh, dat is dus het soort tabak waar die, uh, die mannen daar in Colombia bijvoorbeeld, die staan er dus op. Om, die, die, die roken dus best wel nogal wat met van die sessies en weet ik wat. Maar ze hebben toch. ...hele duidelijke keuzes... ...welke tabak wel en welke tabak niet... Mm -hmm. ...en uh, dus... Uh, ...oké... Okay, ...ja precies polonium... Hè, ...waar uh, Livichenko uh, ...mee is uh, ja. vermoord... ...ja... ...dus dat is echt een giftig stofje... En... Dat ja, ik krijg je dus in gewone van, tabak. Dat al die onderzoeken he, van bij uh, uh, hoes, dus, uh, he, voor de gezondheid, dus de tabak, dat, dat allemaal industriële tabak. En, ja, waarschijnlijk is die wilde tabak ook uh, niet goed voor je longen. Maar ik bedoel, nou. aanverwante ziektes, aan ziektes of eventuele, ja ik bedoel het allemaal onderzocht industriële tabak niet. Nou, wat, wat, uh, wat ik daarover zelf... Maar er zit wel verschil tussen. Wat he? ik zelf gevonden heb, is dat in de twintige jaren is men begonnen met uh, dus ook de tabakstraf uh, van uh, kunstmest uh, te voorzien met de kweek. En vanwege uh, uit kostenoverwegingen uh, zijn ze gekomen op een hele goedkope kunstmest. Dat, is, dat schijnt ergens een, een rots te zijn of weet ik wat. Die, hoeven, die graven ze in deze af, die vermorzelen ze... En daar, daar hebben ze dan hun nitraten en weet ik wat allemaal. Die rots die bevat ook een beetje uh, radioactieve stoffen. En dat is op heel veel plekken zo. Alleen nou is een nadeel in dit geval van de tabaksplant dat die die stoffen concentreert. Die neemt dat juist op en concentreert dat uh, in zijn bladeren. Ja. En op die manier wordt zelfs tabak uh, gebruikt met uh, uh, als het uh, om het biologisch te reinigen van, uh, van een terrein. Dus uh, doordat dat die metalen opneemt. Uh -huh. Het kan ook gebeuren, bijvoorbeeld in uh, Siberië dat er gebieden zijn waar ook van nature bepaalde zware metalen veel in de grond zitten. Die worden ook in op dat ja. moment volledig organisch, biologisch, weet ik wat verbouwde tabak, opgenomen. Ja. Dus het hangt er wel vanaf waar je dan die tabak gaat ja. kweken. Nou, niet ergens waar naaldbomen staan. Want naaldbomen, als die naalden op de grond vallen, komen al die zware metalen uit de grond los in één keer. Okay. En dan krijg je dus problemen... Ja, het is trouwens niet, dus niet zozeer het hoge fosfaatgehalte van die mest, maar puur dat polonium zit er al in. Ja, nee, maar dat, die fosfaat, dat is dus die rots van jou, maar dan Aha. in de Spaanse Sahara. Daar zit ook polonium in de, de Spaanse Sahara, daar, daar komt dat fosfaat vandaan. En ja. dat is een redelijk hoog poloniumgehalte. Maar dit is dus in wezen zo op deze manier bekend geworden in de 70e jaren en dat kwam doordat in Amerika een, een arts of een aantal artsen onderzoek deden en vonden dat bij heel veel gevallen van longkanker was er sprake van radioactieve isotopen die ze tegenkwamen. En dan zijn ze zich gaan afvragen, waar komen die vandaan? En die mensen kwamen ook tot de conclusie dat vanaf die twintige jaren... Uh, in wezen die longkanker een enorme vaart heeft uh, ja. gemaakt. Kijk, en als je dan ziet dat het enige component is dat zelf kanker veroorzaakt in proefdieren... Mm -hmm. dat is die polonium. Mm -hmm. Alle andere componenten. Dat niet. Maar het is ook in de jaren 20 volgens mij, vanaf dat moment, zijn er toch ook sigaretten gekomen en, uh, en zijn mensen ook sowieso meer gaan roken. Nou, ja, dus er werd ook, vroeger ook heel veel zeg maar, gerookt gewoon. Er werd vroeger heel veel gerookt. Ja, ik weet dat dus niet. Ik in de 16e, 17e eeuw in Nederland rookten mannen zowel ja. als vrouwen en die rookten stevig. Ja, mm -hmm. Alleen je hebt wel sommige leuke schilderijtjes waar dan ineens blijkt dat er wietzaadjes uitgezocht worden en zo. En dat, en dat, en dat staat in een jochie met zo'n pijp. Want misschien is wilde tabak ook wel minder verslavend omdat... Nou, omdat, omdat het leuke omdat, is, jij zegt iedere keer wilde tabak. Ja? Maar kijk, dat, ik heb een collectie ja, van tabakken en ik heb de dus ceremoniële tabakken, dus van die indianen zelf. Ja. Die hebben bijna allemaal gele bloemen. Mm -hmm. Nou, gewone tabak die je gewoon uh, in de winkel koopt, zal ik maar zeggen, ja. die hebben roze bloemen. Mm -hmm. Dan heb je dus Australische tabak, die heeft witte bloemen. Mm -hmm. En dat kun je ook nog voor je allemaal kruisen en dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Maar die ceremoniële tabakken, die hebben een heel ander effect als je dat rookt. Mm -hmm. Dat is echt zo van, ik heb wat meegemaakt. Hmm. En dan ga je ook niet uh, achter elkaar staan roken. Net zoals met die Australische tabak. Het is dat natuurlijk ook al heel lang eigenlijk. In mens, mensen hebben dan natuurlijk al heel lang in cultuur die tabak. Net als de, de cannabis. Jawel, maar het is heel vreemd dat voor westerse landen en zo. Uh, en ook voor Aziatische landen tegenwoordig. Maar dat ze alleen maar die roze bloeiende nemen. Dus de tabak, nicotiana tabacum, Dus de gewone tabak. Terwijl... Ja, die boerentabak kunnen ze ook gewoon best wel verbouwen of die ceremoniële tabak. Ja, is, uh, nou ja, voor, uh, ik, ik wil iedereen toch nog een keer uh, zeggen van mensen via de site van uh, Ridder Radio. Kun je ook uh, op de chat komen ja. van, het, uh, van Ridder Radio. Want uh, operator uh, Dreadred die, uh, die levert hier heel veel informatie. Bij, uh, eigenlijk te veel om allemaal ja. zo te gaan voorlezen. Ja. Maar dat zijn dus wel uh, dingen die in wezen toch een beetje uit de mainstream worden weggedrukt. Ja. Uh, he, maar dus dat, dat er heel een heel duidelijke correlatie is tussen dus de longkanker en radioactiviteit en niet zozeer het, het, het roken aan zich. En wat dat betreft uh, zijn dat toch weer uh, dat zijn hele. Het, het, uh, ja, ik zoek nog een een, een grappige. ja, Nog steeds ook weer. Oh. Dit, dit is die gebruikelijkste die op het ogenblik gerookt wordt. Ja, Oké. Okay. Het is wel een flinke toename waar, uh, wat dritte beschrijft over die longkanker met, gerelateerd met het polonium. Ja. ja, nou ik kwam het dus ook tegen. Maar ik kwam dus ook tegen dat het, uh, van, uh, dat het vooral zijn zwaartepunt had ergens in de 70e jaren. En dat om diverse redenen, onder andere dus bemoeienis van uh, grote uh, sigarettenfabrikanten. Uh, dat deze informatie helemaal is weggeschoven. Want ze, zij waren ook bang ervoor dat omdat het hun bekend was. Uh, dat ze dus ook op die basis nog een keer aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden. Van jullie hebben niks gedaan om die component eruit te houden. Mm -hmm. dus, ja, de, wat dat betreft hebben natuurlijk die, die grote sigarettenfabrikanten. Een partij boter op hun hoofd. Uh, nou dat, uh, daar is gewoon de boterberg in verdwenen. Van, uh, <lacht> ja, maar die hebben alleen maar ge, ons ook van slechte ja. info voorzien. Ik bedoel, hè, van, het, is, het is heel ...heel raar wat er nu gebeurt... ...want er wordt op een soort persoonlijk niveau... ...wordt er ingegrepen... ...bij iedereen, van wij weten wat beter voor je is... ...terwijl... ...uiteindelijk gaat dat op mensen zelf... ...ik bedoel, je, moet, je zal zelf moeten stoppen... ...of niet, of wat dan ook... ...de goede manier... ...of hoe kom je daartoe... ...als je veel meer goede informatie krijgt... ...dus zowel van de ene als van de andere kant... ...is de, die, die, die dwaze informatievoorziening... Is, gewoon een heel kwalijk uh, aspect uh, van dit hele gebeuren. En dat hoor, daar horen zeker die grote tabaksfabrikanten uh, bij. Ja. Oké, okay, volgende proefneming. Je. Wat ga je nu proberen? Uh, ja, dit is wat het meest gerookt wordt op het ogenblik hoefblad. door allerlei mensen. Dat is hoefblad. Klein ja, hoefblad. Klein hoefblad. Klein hoefblad. Ja. En dat is een soort. Uh, ja, dat is droog en toch niet droog als je ja. erin kleidt. Ja. Ja. En dat, dat is een. Ja. Dat, dat krijg je dus ook nooit helemaal een soort van droog ofzo. Het heeft ook iets haars een beetje. Ja, het is een beetje. Het ziet er een heel klein beetje uit als die salie die, uh, die ja, ik ook precies. als een indiaan in, ja. de, in de pijp heb zien stoppen. Ja, dat is van die witte Californische salie, denk ik. Dit is de Thucillago Farfara. Klinkt Toplet ook allemaal. Ja. Ja. Dus... <laughs> Ja. Klein hoefblad, tucilago. farfara. Tussilago farfara. Ja, zie we. Ik moest me. dat vroeger kouwen en dan op een, een, een insectenbeet of op, op een brandnevelbeet. Weet je maar, een van de twee moest ik dat daarop doen. Op een insectenbeet helpt wel. Ja, insectenbeet was het volgens mij. Ik weet het niet meer. Zo kou met spuug en dan? Hoe smaakt het? Nou ja, nou ja, ja. Ja, ja. Niet echt rottig, maar. Het is natuurlijk deze dingen die zijn gewoon in, ik, laat ik het zo zeggen, volgens mij de, voordat Columbus terugkwam was hier in wezen roken als zodanig iets wat... Oh zo, er werd hier, ja? kom op, er werd hier okay. gigantisch gerookt, we hadden hier gigantische hernevelder en dat, dat werd altijd al gerookt. Dat is wel inderdaad opvallend. Ja, dat de anti-rooklobby, dat is dus de andere kant, ja. het ook niet heeft over die ja. radioactiviteit. Ja, maar plek, dat he? komt omdat ze dat als ze het daar werkelijk over zouden hebben, dan zouden ze wel eens zonder dat ze echt nog grip op hebben, van anti-rooklobby, in een rooklobby kunnen Ja, wandelen. De belangrijkste ja. maatregel is eigenlijk <laughs> gebruik geen kunstmest. Mm -hmm. Dus ja. daarom ze hun mond. Die hebben mm -hmm. liever... Die, die zijn er dus in die zin. Gooi die het op een akkoordje. Die willen ook liever een soort schimmige uh, informatie. Het is alleen maar heel slecht. Dus ik, ik lees zelfs iets dat, dat als het raam open staat... en de ouders staan buiten voor het huis een sigaretje te roken... dan oh, is het hebben de jij? kinderen ja. er binnen last van. Nou, dat is okay. zo in best. Weet je? Van, terwijl toen die metingen van die snelweg door Maastricht... Van dat daar zoveel kinderen met longproblemen in de buurt ja. zitten. Ja. Die, die informatie is weer een beetje uit beeld verdwenen. Want ja, dat is toch allemaal dat is wel erg ingrijpend als je daar wat aan moet doen. En in Arnhem, allemaal loodverdrijven. Dus we komen van het ene, ene rookgeduin in het andere rookgeduin. Ja, ja, ja. <hij> Nou, en ik, ik las dus vandaag in de krant dat dus, uh, van, uh, van dat dus nu willen, men wil graag het. Uh, je gelooft bijna niet, maar het, het wonen en werken langs de snelweg, ja. dat moet gestimuleerd worden. Dat is toch zo mooi. En want? Nou, dat is, uh, want we hebben er zoveel van. Ja, natuurlijk. Oké, ja. En daar werken. is veel ruimte, het is bereikbaar. Maar, Terwijl, maar wie zegt dat? Dat stond in de telegraaf. Dat is van, uh, dat, dat zijn ze nu een soort werkgroep. En die zijn ideeën aan het verzamelen in het buitenland. Op welke manier je allemaal de periferie van de snelweg ja. dus tot uh, beter kunt gebruiken. Terwijl nog niet zo lang geleden, een paar maanden, een half jaar. Er was het bericht daar van de meting van het fijnstof bij snelwegen. En dat houdt eigenlijk in dat een, een middelbare of een lagere school. mag toch vooral niet dichter dan 250 meter bij de snelweg staan. Ja, precies. Ja. Dus dan gaan we nu propageren dat je daar wel moet gaan wonen of zo. Van. Ja. Het, weet je, van heel. heel Misschien dat in Amsterdam staan overigens de meeste scholen te dicht bij snelwegen. Ja, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment echt wel lastig in ja. een dicht, dicht gebied. Ja. Maar dat is toch gewoon ook redelijk te roken? Dit is uh, heel redelijk te roken. Ja, want kijk, wat, wat wellicht gebeurd is dan op een gegeven moment, toen Columbus daar terugkwam, dat is dat gewoon tabak, het heeft gewonnen, zou je bijna kunnen ja. zeggen, van de andere rookkruiden. Ja. Van, god, dat is helemaal uh, een opsteker. En wij zijn natuurlijk opgegroeid in een wereld Met waar tabak. alleen die tabak nog was. En deze... Dit soort verzamelingen, die zijn we uit beeld verloren. Maar het is toch heel raar eigenlijk. Ja. Vooral vanwege dat ik ben nou een week of twee aan het zoeken naar allerlei dingen die je kan roken. En er is zoveel bekend over wat er allemaal gerookt werd vroeger. Mm -hmm. En dan zelfs allerlei rituelen waar ze dat dan op de hete stenen gooiden. Maar dan zaten ze wel in de afgesloten ruimte. Dus... En dan heb je het vooral over werkzame kruiden. Uh, zou het niet zo kunnen zijn dat in principe... Deze al heeft gewoon als nadeel, vind ik, dat hij stinkt. Of ruik je dat niet? Een beetje wel, ja. Ik ruik beetje. Het niet hij smaakt van... niet zo vies als dat hij ruikt. Maar hij... de lucht is minder fris als van, van al die andere... Ja, maar het is toch... Oh ja, ja, nee. Jij ruikt het wel. Ik ruik het wel. Ja, Het is een beetje... Ja, ja. niet lekker. Nee. nee. Dat proeft dus anders, maar mm -hmm. de geur is niet echt lekker. Een beetje is een bitterig, weeig, weet ik. niet, niet, niet lekker raakt Terwijl ah, nou, deze, die is echt zoet, wat hierin zit. Nee, Peter. De, die is echt zoet. En dat is ook uit je tuin, Guus? Nee, uh, Peter? Alles is allemaal uit ja, de tuin. Ja, ja, ja. We kunnen binnenkort een, een dag organiseren alleen maar oh, ja. proef te roken. Want ja, ja, ja. we hebben dus hele grote hoeveelheden geoogst. Kan ik die even proberen? Die mag je wel proberen. Die was toch als laatste? Ja, die oh, kan ook maar heb je het geroken? Ja, ik rook het al een beetje. Oké. Okay. Wat zou je nou als uh, nummer twee... Uh, Die braam. Die braam, dat is deze. Goh. Dan krijg je ook geen verkoudheid meer. Dit, dit werd van ouds gerookte... Het braamblad zit er veel uh, kruiden tegen. Ja. ja, maar het werd gerookt dus mm -hmm. wel. Om, mm -hmm. En ook uh, in het vuur gegooid, zodat je hele huis ermee vol stond. Ja. Yeah. Want dan krijg je geen verkoudheid en zo. Apart... Ja. Nou ja, kijk, wat dat betreft, uh, Guus, die zei het gisteren ook al nog, van, uh, dat, uh, van, dat, dat dat roken, die manier van, van, dat, van, mm -hmm. van iets consumeren door middel van roken, is toch een hele, hele aparte manier, omdat het komt meteen in die kleine bloedsomloop, en dat gaat dus onge, ongeveer dat gaat het zo uh, naar je brein, en heel snel, en het... Uh, maar het is ook een, een bijzondere manier om met je omgeving te communiceren. Want je zuigt dus die lucht in. Dat gaat door, door die sluis van dat vuur heen. Dat komt in jou en dat komt zichtbaar ook weer uit jou. Dat is, in ieder geval bij heel veel volken... Wordt het als zodanig gebruikt? Het is mm -hmm. echt een communicatiemiddel mm -hmm. met je omgeving. Ik, nou, het laatst het, bij een ja. Indiaans ritueel uh, met, met zo'n pijp en alle windrichtingen. Uh, maar dan heb je het over, daar heb ik een leuk verhaatje over: ja. over dat je... Uh, uh, uh, ...dat het goed is om dingen in het leven met aandacht te doen. En uh, dat is met roken, dus ook zo. Dat uh, zomaar voor de katse kont wegpaffen nee. kan iedereen. Daar gaat dit boekje over. Het is een heel leuk boek, En Dan kan Jeroen rustig een pijpje verder stokken, uh, uh, opstoken. Uh, hier, met, met braam ja. dan. deze. Braam. Ja. En het boekje ja. heet De Ernstige Roker. Ik hou ook wel van om te eten. Trouw. Oh ja? ja. We zijn bijna rijp. Jongens, even jullie mond houden. Ja, we houden onze mond. <clears throat> uh, dit boekje heet De Ernstige Roker. Of over de mannelijke en waarachtige omgang met het kruid tabak. Goed, dus ik doe hier niet aan mee, maar ik lees het alleen even voor ja. aan dit ritueel. Ja? Het wordt je niet kwalijk. Nee, oké. Okay. Uh, door uh, Weren. Oké, okay, help me hier even. JWF W. F. W. Buning. Buning. prachtige naam zeg. Prachtig, oké. Okay. Mm. Goed. Over het goede begin, dat het halve werk is. Die is beter dan die vorige. Nou. Hm? Ja. Uh, jongens, dit gaat over het roken van een sigaar. Okay, gaan we ja. het even Om een op. sigaar goed te roken moet men ten eerste een goede sigaar hebben okay. en ten tweede een goede aansteker. Ik bedoel een heer en geen metalen instrument. Maar aangezien wij aan dit punt van aansteken voor eerst nog niet toe zijn, omdat er allereerst eh, dit gewichtige ogenblik ter sprake komt nog het nodige val te verrichten en te beredeneren, stel ik als derde punt vast dat men om een sigaar goed te roken eerbied moet hebben voor den tabak. Het is immers een der opmerkelijkste en zelden opgemerkte verschillen tussen een sigaret en een sigaar dat de sigarettenroker er maar haastig eh, een of ander vuur bij hoeft te houden... terwijl een sigarenroker, als hij zo hals over kop te werk gaat, al de beste kans heeft gemist. Namelijk, en Weldra met een onsmakelijke hoeveelheid half tabak dreigt opgeschreven te zitten. Dus dat luistert hij... hij heel nog niet, nauw. Ja, het luistert al heel nauw. Hij heeft nog niet eens, he, nog niet echt, echt aangestoken... Ik weersta de verleiding hier de haastige hedendaagse keuken met de ware kookkunst en rookkunst te vergelijken en uit te wijden over het feit dat de mens bij alles wat hij op aarde goed doet, de nodige tijd nodig heeft. Maar ik merk wel op dat de mens, een enkele eerbiedwaardig en voorname sigaret uitgezonderd, even weinig eerbied voor zijn sigaretten heeft als dat hij er veel van nodig heeft. Als voormalig sigarettenroker en eerbiedig sigarenroker... constateer ik dat de hedendaagse sigaret een alledaagse gewoonte is. Maar de sigaar een genot. Ik rook mijn sigaret zo vluchtig als ik de krant lees. Alhoewel daar soms dingen in staan die mij zo aandachtig maken als een sigaar. Maar ik rook mijn sigaar meestal zo aandachtig en langzaam als ik Shakespeare lees... Hmm, even kijken, wat zal ik nog meer lezen? Ik ga niet alles voorlezen. Ik wil maar zeggen dat ik, nog steeds pratende over die sigaar, met koninginnen en vermaarde staatsmannen niet in al te slecht gezelschap ben. Men kan van een sigaar, zoals zij voor u, voor u ligt, het beste... Uh, bijvoorbeeld iets zou kunnen zeggen over een wijn. Uh, op, bij een wijn kijk je naar een fles en het etiket. Natuurlijk geeft de naam van een beproefde sigarenfabrikant of een vermaarde wijnhandel u goede hoop. Er staan prachtige verhalen soms op een etiket of op een doos. Maar ja, uiteindelijk gaat het over de smaak in de mond. Nou, jongens, even kijken. Nou, hier sluit ik dan mee af. Tja, daar zat ik dan, mijn sigarenkistje stond open. Mijn hart was de sigaar met het warenhart hart toegedaan. De sigaar zag er bevallig uit, met een mat bruine huid van tabak. En gekleed in een sierlijk rood en gouden bandje. Maar het was, hoe zal men het zeggen, of men een ernstige vriendschap moest aangaan. Een sigaret, ja, een sigaret. eerzame sigaretten, niet, uh, niet, uh, niet nagesproken. Oké, okay, maar een sigaret is maar een flirt. Een sigaar, een sigaar is het begin van de liefde. Mm -hmm. Kijk, nou, dat wil dus zeggen dat, Guus die zei net over het inhaleren van de rook. Ja. Als je dat natuurlijk met een bepaalde ceremonie doet en een bepaald bewustzijn en liefde, dan kan dat dus een hele speciale deze man houdt nog van sigaren en duidelijk toch minder van sigaretten. Maar uh, ja, dat is dus... Uh... Ja, de sigaren is natuurlijk uh, is ook echt een, een, eigenlijk een elite een rookproduct. En de sigaret, zou je kunnen zeggen, is een beetje voor het volk. Uh, ja. Niet zo'n mooi dekblad, gesneden tabak uh, van... Uh, mm -hmm. Zo, een echte Cubaan, dus wat ze dan uh, noemen zo'n uh, zo uh, longfiller, dus daar zitten allemaal hele bladeren in. En uh, die, die kun je ook echt zo, uh, zoals die ene generaal in, uh, in, die, in die oorlogsfilm uh, van de, wat was dat, uh, niet de D? Oh, oh ja, ja, yeah. ik weet uh, wat je anyway, Dat ze daar D-Day zo yeah. dat ze dan zo kouwend op een sigaar, nou dat kan alleen maar met longfillers. Dat moet je met een sigaar het kampen niet proberen. Nee, nee, nee, want nee, er zitten allemaal de, losse stukjes in. Dan krijg je, dan je echt de allemaal de in je mond. Vol, <laughs> Met, uh, is dat die film waarvan hij ochtends opstaat in de, in de puinhopen van de oorlog en, en zegt mmm, I love the smell of napalm in the morning? Nee, dat is nee, een dat weer ja. een andere. Nee. nee, dit is van de, zeg maar zo, dat ze daar ja. bij Normandie zo, uh, ja. de invasie. Maar in ieder geval, gewoon, als je gewoon echt sigaren wil kunnen we ook leren draaien natuurlijk. Ja, ja, ja ook opa was sigaren maken, Dat is heel leuk. Nou, dus het telen en het, en het, uh, het verbouwen. En het, uh, en, het, en het is mooi als je gewoon twee of drie bladeren bij elkaar neemt. Litueel. En daar kun je dus echt een sigaar van maken. Zonder iets fijn te hakken. Mm -hmm. Als dat maar heel mooi gezimpeld is aan de binnenkant. Ik heb het volgens mij wel eens heel lang geleden... Uh, zo, weet je, van die tabak van een uh, plant... wat dan had gestaan in de tuin en mm -hmm. had gereikt en, en zo en zo... En ik had dat wel eens opgerookt, maar het dat is, dat is heftig. Maar nou, dan heb je hele zware typen? Ja. Hey, welke zal ik uh, nu Best testen? Sterk. Wat heb je nou nog? Dat is de. Dat is die Honsdraf. Dat, dat, dat is de gezonde. Nee, dat is. Oh nee, dit is. Welke dat, had je nou net, Jeroen? Deze is de Braan. En hoe was de Braan? Die is, nou, die ruikt uh, ook lekker. Dat is. Ja, dat, dat, dat. Het heeft allemaal een eigen smaakje. Ja. En wat dat betreft is dat natuurlijk. Daarom zou je er misschien met een mengsel. Uh, He, dan kun je dat met die smaken gaan spelen. Ja. Dus dan krijg je straks van die proeverijen van een vleugje zwarte vruchten en dichte ja, nootensmaak. smaak. Nou. Is dat niet een leuk lusje voor jou? Ja? <laughs> nou kijk, als ik dit boekje moet geloven, dan mag ik me daar helemaal niet mee bemoeien met rokerijen. Dat zijn, uh, nou, het gaat over dat echte sigaren dit. is, dit. is uh, mijn huh? business, ja. Want Dit was de, de, hoe heet die? Glegoma. dat is gewoon een dat heet dat zo op zo'n land. Ik weet niet waarom, maar het klinkt Glechome. <laughs> Glechome, het klinkt echt een beetje anders, ja. als ik het zo vreemd mag zeggen. Nou, ja. Glechoma. Dat is erg goed voor de bronchiën. Oh, klinkt meer als iets wat om je peenagel zit of zo. <laughs> glechoma, nou, ik heb last van glechoma. Oh, aanslag ja. slag uh, achter mijn oren. Ik ga morgen gelijk naar de dokter. Ik ja, heb een probleem met glechoma. Ik last van glechoma. Ja, ik was op internet, ik kwam er tegen. En ik... ik heb meteen teen al ja, die arme artsen stond in de krant laatst. Dat ze, ver, dat ze helemaal gek worden gebeld tegenwoordig door, uh, door uh, alle patiënten die uh, steeds onzekerder worden. En, en over natuurlijk al die, al die uh, gruwelijke verhalen die ze natuurlijk in de media horen. En ze bellen nu dus steeds vaker de arts van. Ja, ik heb een heupel de pup. En dan die arts ja. Uh, maar nee, maar het, het, echt een het schijnt ook dat het optimisme van de arts is al. Een heel groot gedeelte van de genezing. Ja, dus als de arts ja dat hadden verder, ze onderzocht. verder constateerd: wow, Dit dus wow, klein kwaal. Nou, u dat wordt wel is beter. Ja, echt, dan gaan ze heel blij naar huis. Oh ja, ja, ja, ja. Dat werkt beter als pillen. Behalve ja. als mensen psychische klachten hebben, dan moet je daar eerst wat aan doen. Ja, sommige artsen die komen helemaal terug met een witte jas. Hè? Dat zag ik zo leuk. Ja, kijk, uh, ja. Dred, die uh, geeft je nog wat info: die van die sigaar uh, in de ochtend. Nijpalm is uh, Apocalypse Now. Apocalypse Now. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Van glegoma. God, die het wil doen. <laughs> dat je dat glegoma gaat doen. Glegoma is een beetje scherp, uh, Guus. Oh, ja, Tuurlijk. Ja, ja logisch. <laughs> het is om je bronchiën te openen. Oké. Okay, het, het, het is een beetje scherp, maar het heeft wel een. Het heeft geen overheersende smaak. Ja, maar dat zit in, uh, ook in een heleboel uh, rookmeensels die je tegenwoordig kan kopen. Is dit een vast onderdeel, samen met die, uh, die tussilago, okay. met, die, uh, met dat kleine hoekblok. Ja, dit, uh, dit hier zijn we, zijn we gewoon, de hele tijd uh, zijn we weer zoet mee op deze manier. Ja. Ik heb nog een leuk tabakgedichtje. Kom op. To oh, zomaar. Tobacco is a dirty weed. I like it. It satisfies no normal need. It makes you thin, it makes you lean It takes the hair right, right out of your bean It's the worst stuff I've ever seen I like it Dat was een gedichtje uit hetzelfde boekje over de mannelijke omgang met het kruidtabak. Dus ik heb hier niets van doen. Je ja, hebt daar niets van Nee, ik zeg het nog eventjes. Het is weer niet jouw zin. Nou, uh... Hoe zou dat komen? Wat? Nou, dat, dat, dat, dat was vroeger zo. Hè? Dat er was een revolutie gaande. Dat toen vrouwen gingen roken, dat was wat jongens. Ja. Ja, maar dat, dat was kon, ook toen ze een broek aangingen. Ja, doen. een broek en de Olympische Spelen. En ja. hey, dus wij hebben toch een hoop revoluties gehad, jullie niet, hè? Nee, wij ah, hebben nee. niks. Nee. Dat is nou ook correct, daarom zijn we voelen, we soms af en toch zo ellendig. Ja, dat is het, hè? Ja. En moeten jullie zelf zoveel drugs gebruiken? Ja. Moet wel gewoon. Nou ja, het moet. Nee, met het werken, niks lekker thuis nee. de was in de wasmachine nee, doen een ja, sherry drinken. Lekker nee. stofzuigen, zo nee, helemaal euh, niks. Oké, okay, maar ja, een dames doen dat niet meer, hè? Wat, sherry. Die laten drinken? dat doen. Ah, nee, maar dat is echt... Dat is, dat is, echt, echt, en dat is wel een teleurgang. Dat huishouden, dat, dat voorkomt overal. En het is een hele kunst om dat echt gewoon, om dat echt goed voor elkaar te krijgen. Met plezier en liefde. moet ik maar even gezegd hebben. Nou, de, ook niet slecht, toch? De flegma. Flegma. Nee. Oh, dat was steeds een Flegma is, is, is, is uh, fluim. is een ander woord voor, voor slijm, toch? Flegma. Flegmatiek, jawel. Oh ja, jij ja, flegmatisch. Je kan, ja, ja, ja. Slijm, je hebt flegmatisch, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Jeetje. Ja, maar wat was het nou? Hondstraf ja, heet het een op zijn Hollands. Gleggoma. Gleggoma, geen Maar die is wel vrij scherp, maar die is wel goed te roken. Ja, klopt. Nou, heb je alles nu gehad? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik wil er ook uh, nog wel eentje proberen. Ja? Ja. Welke zal ik nou proberen? We hebben 68 die tot nog toe alle testen zijn doorgekomen. Mijn lussen? Ja. Is het is een of andere ja. minister. Nee, het is, het oh, is nee, een vorm nee. van citroen. we hebben eerst framboos gehad. Oh. Ja. Het was het de Braam was een framboos. Ja, nou framboos ruikt we, sowieso lekker. Gaan we nu braam proberen. Doe ik een beetje framboos in mijn jointje erbij. Zo. Roken hè? Het wordt gerookt de luisteraars in het inschakelen. Oh ja, leg eens even uit. Oh ja, leg, leg, er... leg jij even uit wat er gebeurt. Ja, nou, de jongens, ik dus niet, want ik hou me verre van rookwaar. Aangezien ik een vrouw ben. <lacht> uh. Dus ja. het enige programma waarin niet gediscrimineerd zou worden. Maar nee, tot... maar dat komt door dit boekje. Okay. Dus daar staat het allemaal in. Ja, de ernstige roker. Goed, wat ik wou uitleggen is dat de jongens die, uh, zijn nu alleen uh, kruiden aan het uitproberen. Uh, Guus die heeft uit zijn tuin uh, wat verschillende rookwaren of kruiderijen eigenlijk verzameld uh, gedroogd. En dat zijn natuurlijk allemaal, nou, een aantal, waarschijnlijk de meeste inheemse planten. Of die gewoon in ieder geval lekker inheemse ja, Dit zijn allemaal inheemse. inheemse planten. Ik heb ook nog een hele grote collectie uitheemse. En we hebben gehad uh, een framboosblad, een weegbreeblad, Kleinhoefblad. hoefblad. Um, nou, dat was het zo'n beetje. En nu gaat Jeroen het Braanblad En hondsdraf. En hondsdraf, wat zo'n aparte Latijnse naam heeft. Nog één keertje, gust. Glechoma. Glechoma. Het is eigenlijk wel heel grappig dat wij zijn dus nu vooral op zoek naar iets wat geen bijwerkingen heeft. En we willen miljonair worden. <laughs> <laughs> ja, precies. Nee, wat geen bijwerkingen heeft. Ja. En eigenlijk ook niet geproefd wordt. Nee. <laughs> Dat is eigenlijk het beste. Ja, ja. Nou, ja dat, is, dat is een goede drager in wezen voor die cannabis oh, ja. in, die, in die jointjes. Dan, ik bedoel, maar dat, tabak dat, dat... heeft wel werking. En, en, en, uh, maar waarom moet ik vind zelf tabak in cannabis eigenlijk niet zo'n dendere combinatie nee, nee, maar... misschien, in de, misschien is dit wel zelfs wat Lekkerder. dat betreft een verbetering. Ja. Maar het is ook zoals wat, uh, wat Wilget opmerkt, toch wel zonde. Dit is om van die geen hele. tabak, hè? En ja? geen wiet en geen nee, nee, uh, hash. ...heel rustig trekken... ...proef nou eens... ...dat is braan en zwarte bes... ...en dat is... ...als je heel rustig trekt... ...dan proef je ook allemaal smaakjes nog in je mond... ...en dit is geen... ...scherpe... ...rook, dit is echt... ...dit ja. is bijna zoetig... ...ja, het is lekker... Zou je zeggen over Wilbert? Nou, dat hij terecht ook wel opmerkte dat het wel heel zonde is om van die hele lekkere uh, Afghaanse of Marokkaanse hash dan in die, met die tabaksvervangen te mengen. Die, uh, die, die ja, lijkt zonde. alsof je bakkeliet aan het verbranden bent. Dus, uh, een mooie maar hier, eens. Het is sowieso zo... zonde om het te vermengen. Ja, Eigen... gewoon in een pijpje nou, roken. Ja. Wat zo heel mooi, zachtjes smelt. Ja, dus misschien ontdekken we nog een. Dit is dus reden. gewoon een, een, een, een zogenaamde. Een checkie zonder tabak is dit. Best lekker. Smaakt een beetje naar vis. Vis. <laughs> nou, vind ik ook prima. <laughs> maar kijk, Dan heb je wel je een hele goede visboer trouwens als deze vis. Maar... Iets anders gerookt, dus dat kan ook nog. hè? Kan dat kan ook nog. Ja. ook hebben. Jeetje mensen. Ernstige rook. Het is uh, ernstig, heel ernstig uh, wat we hier allemaal moeten ontdekken. Ja. Maar er is een heleboel dingen die zijn echt heel goed te roken. En het meest gebruikte vroeger dat was willig, wilgebast en zo. Dat heb ik nou niet meegenomen, want dat uh, werkt bijna als aspirintjes. Het werkt bijna sterker als aspirintjes. En volgens mij hadden we dat even niet nodig. Maar als je hoofdpijn hebt of zo, wilgebast koken. Het is veel goedkoper dan zo'n pakje met pillen. Er zit toch kinine in, wilde bas. Nee, Nee, nee, hij zit nee? allerlei andere dingen okay. in. Maar... Nee, het zit toch niet in, iets wat er enigszins... Hij kwam op die wilde ja. omdat hij eigenlijk op zoek was naar een goedkope uh, variant. Hij, hij wou een alternatief voor die dure kinine. Die, ja. die man die dat ontdekt ja, okay. heeft, die die, ja. zo'n zo dominee. Hij zat toevallig in een moeras en... Die ging dat zelf uitproberen, mm -hmm. en toen gingen die andere mensen die iets wel geven en iets niet. Mm -hmm. En dat is het, ook het eerste wetenschappelijke medische onderzoek wat er eigenlijk bekend is. Iemand die dat echt allemaal keurig noteerde en van je kan zoveel drinken. Ja, ik heb, ja. Ik heb een boekje van Arden nooit gehad over aspirine. aspirine ja. ja. Dus niet over kinine. Ze hadden kinine, uh, Malaria, ook in Engeland. Ook ja, ja, hier ook. En, maar dat was heel duur. En uh, die man heeft ontdekt dat dus met wilgebast soortgelijke effecten te uh, behalen waren. Maar. Je, je zou kunnen zeggen toch... maar dat zegt hij terug trouwens ja, want ik vond het uh, ja, eigenlijk toch, best wel de moeite waard ja, ja. ja. <laughs> maar je, je zou kunnen zeggen dat dit toch nou, naar alle waarschijnlijkheid is dit een, uh, een, uh, een materie uh, waar op zich erg weinig verder onderzoek naar is gedaan omdat al die tijd was er dus uh, je kon zo, je, kan, je kan, je kon naar de tabakzaak Zaak en gewoon aan alle manieren van tabak ja. uh, komen, sigaren, sigaretten, check, uh, snuiftabak, uh, ik weet niet wat. En dat heeft natuurlijk de hang naar alternatieven uh, en wezen voorkomen. En misschien dat dat op deze manier weer tot een heel nieuw soort van... Uh, van ontdekkingen leidt dat uh, blijkt van goh, als je het een of het ander wil. En Dred die zegt salicylverbindingen dat zijn dan nou waarschijnlijk de verbindingen ja. Ja. die. Ja. Uh, salicyels As als aspirine ja. kom je uiteindelijk op terecht. Ja. Ja. Wat dus lichaamstemperatuur doet verlagen, apart eigenlijk, hè? Wat ja. effect heeft. Is het een planthormoon eigenlijk? Nee, nee, nee, nee, het is gewoon een chemisch stofje. Al die planten, daarom is het Engelse woord plant ook zo leuk hè zo'n fabriek, ja, ja. Zo'n kleine chemische fabriekjes ja. ja. die vaak nauwkeuriger allerlei dingen kunnen, als oh, dat wij in het Salis laboratorium het kunnen. Salicylverbindingen, oké. Okay. Zo, maar ik de combinatie braam met zwarte best vind ik helemaal oké. Okay. Ja, ik, ik, ik geef het toch wel een. Uh, zo op het eerste gezicht. Uh, als je dan ook stelt dat er nog zoveel meer, ja, er zijn er echt veel meer. Uh, potentiële gegadigden en zijn. En dit zijn simpele waar de meeste <kwijder> mensen gewoon aan zouden kunnen komen. Ja. Zal ik Heb maar je nou de, de, de... Nee, nee die, die hebben we nog niet, nog want die niet? is voor jou. Uh, voor het laatst. Dus moet ik daar wat, uh, wat van rollen dan? Of in een beetje ja, doen? Als jij dat kan rollen, dan mag je dat rollen. Maar het is net iets te frummelig te om het puur te rollen, lijkt me. Denk je niet? Dat denk ik ook. Dat, dat, dat, kijk, dat is natuurlijk een ander ding. Dat, dat Tabak zoals kijk, we die kennen, zo, zo gesneden. En speciaal natuurlijk. De check is heel goed geschikt voor het gebruik. Nou, dat van, gaat met die verbaskum wel. Die verbaskum, die bladeren, die krijgen ook echt diezelfde soort van taaiigheid, Waardoor ze ook echt te snijden zijn. We hebben inmiddels een snijrolletje, Dus er zitten allemaal mesjes naast elkaar en dan... Dan rol je daar eens over. En dan krijg je dus hele, hele kleine sliertjes. Ja. ja. ja. ja. ja wat, hè? Dit zijn dus echt... We hebben het hier in wezen over... Over hele simpele... Oh, origineel Hollandse... Ja. Oud-Hollandse... Oud-Hollandse rokerijen. Rokerijen. Je maakt je broekvisie nee. Anders maakt de pijp misschien kapot. Okay. <laughs> Daar is zo'n broek voor. Oké. Okay. Van origine zou die van hennep moeten zijn. Ja. He, en dat ook dus dat hele verhaal van... Uh, dit, dit, wat op dat uh, leertje hierachter staat... van die twee paarden die aan zo'n broek trekken... dat moet je met een katoenen broek niet nee. doen. Nee, nee, al nee. al met maar... de katoenen broeken van tegenwoordig. Nee, maar hennep was... heeft ook veel langere vezels... dus dat het trek was dus, je gewoon uh, op Het op. was gewoon hennep, ja. uh, die broek. Maar ze zijn er weer. We van zijn er. Maar dus... De Levi's maar, tegenwoordig die... kost 90 euro en die hebben mijn vuurs gewoon in een twee maanden is die er doorheen. Die nou dat is, dus geen dat is dus nee, geen hè. Nee, maar dat, dat, dat wordt verkocht als het, het een werkboek. Oké. Okay. Maar hij is natuurlijk al geen werkboek meer. Ja, ja maar de meeste mensen hebben kantoorbaan hè. He? Nee, de Levi's niet, nee. Ja, ik ging terug naar de winkel, maar ze lachten er heel hard uit. Ja? is het alleen ja, maar geschikt voor kantoorwerk Ja, dat geschikt voor Speciaal aardpast op de computer en. Speciale sit jeans. Sit jeans. Ja. Hé, dit hier is nummer 5. Ja. Melissa. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Hey. Hé, is. Even let. Ja. Kom maar bij. Oké. Okay. Ik vroeg kijken keukenheer jullie nog leven, dus... het Nou, te... wel leven nog. Ja, er hoeft nog geen SOS-signaal... Uh... Guus is nog steeds uh, bruin in plaats van groen. Nou, ga hier maar even Zitten. nog uh, ja. <laughs> ik, ik, Zometeen word ik groen. Want, want vaak ik je ja. het weg. Ja even de... Ja. Onheur nemen. Goed. Dit is dus Melissa. Ja. En dat is Melissa. Ja, <laughs> dat is een soort van... Uh, een type van die citroenmelisse. Maar dit is er eentje met hele grote bladeren. En je hebt ze ook met allemaal kleine blaadjes en dit is er eentje met grotere bladeren. En al deze kruiden die heb je dus op de ene of andere manier ben je wel eens tegengekomen. Ja, die zijn gewoon echt ze gewoon ze dus allemaal ook bekend in het als roken. Ja. Bekend hebben gestaan ja. van, nou, dat kun je ook als een uh, rokertje gebruiken ja. en dat en dat. Dus ja. dat is, dit is eigenlijk gewoon zou kunnen zeggen oud-hollandse cultuur. Ja, het is sowieso de. Je hebt in ieder geval in Siberië nu nog genoeg uh, shamanen die in ieder geval nog iets van die oude cultuur die hier ook was volhouden. <lacht> ja, dat <precies. lacht> is. Ja, dat is het meest. De melissa. Ja. Nou, dat was het geluid van Melissa. <coughs> <Die> is... <laughs> Melissa zit een beetje verstopt. Het stinkt niet, maar het is zwaar roken. Poeh. Dat, uh... Uh. Ja. dat is Melissa zwaar. Dat is in verhouding tot die andere die je geroken hebt. Echt heel wat anders, hè? Dat is heel wat anders, ja. ja. Zo, dat, uh... Terwijl dat is feitelijk het, als plantje gezien... Het, het mildste dingetje wat er hierbij zit... Hmm. Maar het is echt een zwaar roken. Gewoon. Dat is zwaar roken, klopt. En <laughs> een gave pijp is dat, zeg. Ja, geen kunnen Een wilg of zo. Zal ik hem nog een keer stoppen? Ja, stop hem nog een keer. Je moet, uh, Want het is echt zwaar roken, maar ja. laat ja. mij ook even een keer hoesten. Een wilgetak of zo? Nee. Huh? Jij bent toch een heks? Ja, een wilgberk bedoel ik. Oké. Okay. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> ja, wat denk je al? Die gas en geuren hier. Het me de dun door. Ah, nee, maar het valt me erg mee. Ik had verwacht dat de hele ruimte blauw zouden staan. <laughs> dat jullie heel ongelukkig zouden kijken. <laughs> ja, maar we kijken ook ongelukkig, toch? Nou, nou dan. dat valt me dus heel erg mee. <laughs> ja, dat kan wel. Oh. <laughs> <laughs> nou, dus dat heeft ook iets medicinaals die in is. Ja, nou, kijk van. Ik, ik maar ik vind dit, lijkt me dus niet lekker om dat met wiet of hash te roken. Nee, Zonder nee, van nee, je wiet nee, of nou, dit is dit heeft een hele, hele indringende smaak. Ja. En als je het uh, zo, zo gewoon aansteekt opeens, dan is het best wel ja. scherp. Uh, maar de nasmaken zijn wel lekker in je mond. Nee, het het echt dat uh, klopt. Ja, nou, ik, ik, we zijn eigenlijk toe aan die laatste hoor, vind ik. Ja, ja. Jeetje, dat is die. Waar ja? is Arben nou? nou dat is deze. Ja. Dit is degene die je dan ook weer beter niet met hennep kan mixen. Want dan weet je niet meer of het goede hennep was of niet. Ik uh, neem aan dat uh, deze Don uh, uit... Uh, als die Zwitserland komt. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Zeker. Nou, uh, Don. Er liggen hier allerlei zilverpapiertjes. <lacht> Maar je noemt het geen doop. Nee, nee, nee, dit is allemaal geen doop. Dit is geen doop. Nee. We zijn aan het onderzoeken welke van deze oud-Hollands uh, rokerijen uh, enigszins uh, misschien een goede kandidaat is uh, om uh, als uh, tabaksvervanger te dienen, toch? Die melissa laat wel een aardige smaak in je mond na. niet een. Uh, maar hij is echt Ja, gewoon om gewoon te roken, is hij te scherp, ja okay, well. Dan moet nog gaan gedokterd worden. Dat is dan jouw taak. Hmm. Dit is je. Uh, jij zwaai, staat in de huilie Oh, ik dacht erbij. dat jij uh, de involute Dit is de anders. finale. Ja, die is echt heel goed. Dus ook wat voor Ivet. <laughs> Ja, ik heb vorige week ook al een vredespijp uh, gemist. Ja, dat is stom. Ja, nou ja, dat. durfde uh, doet toch niet al? Ik te gaan roken. Ja, maar dat was gewoon. was kniknik? Mm. Ja, wel, maar toch. Ja, dat is toch wel een hele stap. Ja, maar knik-knik is geen tabak. knik. Ja, maar roken is roken. Kijk, dat rookt anders. Nee, hey, die rookt wel zacht. Wow, maar ja. pas op want dit werkt. Oh, vandaar. <laughs> het smaakt een beetje groenig op mijn ja. lip. Groenig op mijn lip. Ja, nou, ja. Maar het, het rookt heel goed, hè? He? Het rookt lekker. Groenig op de lip, maar natuurlijk... Maar het... het rookt lekker, ja. ja. Nee, echt, uh, inderdaad. Nou, het, ja, het smaakt die is, groenig op mijn lip. Die, ja. die is gewoon echt... Uh, <laughs> Iedereen vindt dat het grootste succes, ja. behalve dat je er op een gegeven moment je er wel uh, ruim droomrug van okay. uh. Nou kijk, dat is natuurlijk een ander ding, dat, uh, dat op zich, van als we natuurlijk op deze manier erg veel, uh, veel kruiden, bladeren, bloemen, weet ik wat gaan proberen. Er dus zullen alle handen tussen zitten die toch op de een of andere manier een, werking een bepaalde werking hebben. Al is het maar sublimaal van, wie uh, weet, ik bedoel uh, toch... Ja, maar van die kattenkruid stond ik echt te kijken. Dat, uh... Wat was er met de kattenkruid? Ja, dat is sterker dan dat ik dacht gewoon. Hmm. Ik wist wel dat het iets zou kunnen Moet je ook doen, eten, maar... toch? Je kan er ook thee van zetten. <laughs> ja. Jeetje. Het is alweer bijna tijd, joh. Hmm. Het is al bijna tijd. We moeten de mensen weer uh, gedachten zeggen. Kijk, daar is Arben. Arben, het is bijna op. Ik ben nog net op tijd... Dat is uh, die voor het eind. Mm. Maar er is nog van. Er is nog meer van. Neem maar even een wortel terzijde. Oeva Ursa is de basis van Kinnik Kinnik. Ja. Kinnik, knik. Kinnik. Nee, het stinkt wel. Het stinkt wel, maar ja. die rood die lekker die rood zacht. Die is... Uh, lekker aaso dus. <laughs> ja, dus. lekker voor de rookers Ja. Dus. Met te bak. Heerlijk is. azo. Eh, Kijk, zo. Uh, Zit er nog één? Volgens mij wel. Mensen van... Uh, ik ga zo een, uh, een klein uh, muziekje nog opzetten. Om, uh, vanwege de tijdsvertraging, omdat we dat niet precies weten. Heel apart. Ja, hè? Ja, hè? die is goed. Maar die heeft dus ook een beetje een werkplaats. Ja, ja, dat voel ik al meteen. Dat voel ik al meteen. Zo, is ook die ervaring hebben uh, we wel. Ja. Dus uh, zullen we de luisteraars uh, allemaal maar bedanken? Alle mensen op de chat, veel ja. plezier ook. Iedereen zometeen met. Uh... Oh ja, oeh, hier is trouwens druiven, ja, tuurlijk. Oké. Okay. druiven, ze dat die kleine blauwe dingetjes? Uh, ja, ze zijn rood, de vruchten. Oh. Hele kleine blaadjes. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die kun je bij het tuincentrum in hele grote hoeveelheden krijgen. Dus, uh, nou, iedereen heel veel plezier met uh, Ojas. Ja, zometeen. Die gaat om 8 uh, uur verder. En uh, dit experiment is nog lang niet uh, ten einde. <laughs> dus. Uh, nee, we kunnen oh, we we nog wel even doorroken. doorroken. Hier doorroken. kunnen we nog wel even doorroken. Dus. Uh, ja. We kunnen ook nog eens een keer meer mensen uitnodigen. Dat we van meer ja. mensen de, de, de smaaktest laten doen. Kijken wat die ervan vinden. En. Uh, nou, tot ziens allemaal. Ja. Bedankt. OJas, zet je stream even aan. Dat wil Dretsel graag. Ja, ja. De muziek was trouwens het begin en het eind van Nine Inch Nails. Dat hebben ze dan uh, voor niks op het internet uh, Kijk, ja, geparkeerd. Kijk, ja, in het eind. Dat uh, was Radio, dinsdag de 15e alweer, 15 juli 2008 en uh, van 7 tot 8 met uh, medewerking van Guus, Arwen, Ivelet en uh, opa. Bedankt.